Het is 9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het had niet veel gescheeld of de schilderijen van de roof uit de kunsthal in Rotterdam waren gered, meldt het AD. De politie was op het spoor van de rovers gebracht door een conservator van het Nationaal Museum in Boekarest... ...had twee van de gestolen werken in handen gehad. Daarom maakte een Roemeense undercoveragent een afspraak met de hoofdverdachte, zogenaamd om twee van de schilderijen te kopen. Maar de verdachte werd in de nacht voor de overdracht getipt. Hij raakte volgens het AD in paniek en liet zijn moeder de schilderijen verbranden. De Rabobank heeft 13 lokale banken onder streng toezicht van het Utrechtse hoofdkantoor geplaatst... omdat ze hun financiën of administratie niet op orde hebben, meldde bronnen aan de NOS. 30 lokale banken staan onder een lichtere vorm van toezicht... omdat ze regels niet naleven, geen winst maken of te hoge kosten hebben. De maatregelen maken deel uit van een hervormingsprogramma... waarmee de Rabobank 200 miljoen euro wil besparen... en duizenden banen wil schrappen. Het vervolgensprek in het tv-programma Football International... over homoseksualiteit en voetbal heeft niets opgeleverd... zegt de voorzitter van homobelangenvereniging COC. In Voetbal International ging het gisteren met vaste gast René van der Gijp... en twee homoseksuele oud-voetballers over homos en voetbal. Van der Gijp zei maandag dat voetbal geen sport voor homos is... COC vindt het goed dat John de Bever en Arnold Smit een tegengeluid konden laten horen over hun ervaringen als homo-voetballer. Maar, zegt de voorzitter van het COC, de boodschap van Van der Grijp blijft, voetbal is niets voor homo's. De ANWB verwacht dit weekend grote drukte op de Europese vakantieroutes. Veel Nederlanders zullen daar last van krijgen. Zo'n 400.000 Nederlanders gaan dit weekend op vakantie. Veel anderen keren weer terug, want de basisscholen in het zuiden van het land beginnen maandag met het nieuwe schooljaar. Het weer, periode met zon en vooral in de ochtend nog kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Ontdek Schiedam nu vanaf het water. Varen, lunchen en genieten. Maak kennis met deze historische Jeneverstad, de hoogste molens van de wereld en een bijzondere cobra collectie. De tweede persoon mag gratis mee.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 Het is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Twan Huis en Daphne Bunskoek. Welkom terug bij het eerste volledige uur van De nieuwsshow. Wat gaan we doen vanochtend? Over een kwartier gaan we het hebben over Jemen... waar Al-Qaeda zijn greep dreigt te verstevigen. Daarna aandacht iets heel anders weer voor de kermis van Horen. De verantwoordelijk wethouder daar die vindt dat die op de UNESCO-lijst moet worden geplaatst. Ja, niet hij zelf, maar die kermis. Als immaterieel erfgoed. En daarna hebben we het over malaria... waartegen nu dan echt een vaccin lijkt te zijn uitgevonden. Maar we beginnen met de Hollandse VOC-mentaliteit... als het gaat om de winterspelen in Sochi. Ja, Poetin doet met de homo's wat Hitler met de joden deed. Met deze pittige stelling startte Stephen Fry een debat over de komende winterspelen in Rusland. De Britse acteur, schrijver en presentator nam de omstreden regel op in een zeer duidelijke brief... gericht aan premier Cameron en het internationaal olympisch comité, het IOC. Fry doet een klemmend beroep op het IOC en de, de wereld eigenlijk... om de Olympische winterspelen van 2014 in Rusland te boycotten. Aanleiding is het anti-homo-beleid van Poetin... en de vervolging van iedereen die daartegen protesteert. Maar is er draagvlak voor zo'n boycott? Het is hoe dan ook tijd voor een stevig gebaar, stelt publicist Bas Heijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, het is een hele emotionele brief hè, van Stephen Fry. Wat, wat, wat waren uw gedachten toen u voor het eerst las? Nou, kijk, ik, ik, ik was het er grotendeels mee eens. Het is inderdaad heel emotioneel, want hij haalt zijn eigen homoseksualiteit erbij... En, en zijn Jood zijn en die vergelijking met de, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog... Hè, en, de, en de holocaust, ja. uh, niet zozeer met de holocaust zelf, maar de jaren dertig sfeer... van mensen ja. steeds maar isoleren door wetgeving... en eigenlijk ruim baan geven aan een, een haat die er toch al bestaat... Hè, van de overheid gelegitimeerd. nou, die vergelijking maakt hij... Uh, en, en met dat soort vergelijkingen zit je altijd meteen weer in een tweede discussie of je die vergelijking mag maken. Dus ja, dat is ook een beetje jammer. Dat trekt veel aan. Ja, ik had dat net vragen. Dat ja. trekt heel veel aandacht. En daarom ik heb mijn stuk ook geschreven, juist daar een beetje los daarvan. Om te proberen om de boel, net zoals Steven Fry ook wel doet, om de boel op scherp te zetten. En te zeggen, ja, we kunnen allemaal in zijdiscussies uh, verzanden. Wat ook meteen gebeurde. Ik bedoel, zeker in Nederland is uh, discussiëren net als het uh, verkeerd. Het loopt meteen vast. Maar ik kan ja. het ook over de kern hebben van een gewetensvraag van hoe moeten wij de verbroedering van de mensheid uh, door sport gaan vieren in een land wat deze zomer een wet heeft aangenomen en nog talrijke andere misstanden uh, uh, creëert. Moeten wij uh, zonder slaggestoot dat gaan vieren uh, in een land waarin ja, voortdurend als we het over, daarover willen hebben, de middelvinger wordt opgestoken. Ja. He, dat is het een beetje. Ga je naar een feestje uh, van de buurman waarvan je weet dat hij zijn kinderen slaat? Om het maar even simpel te zeggen. Nou, die vraag lijkt me vrij helder. En dan kun je over de antwoorden twisten. Maar ik denk wel dat je die vraag heel erg uh, in, in, het, uh, in het oog moet houden. En niet meteen allerlei discussies moet hebben over. van ja, maar we hebben tegen China niet dit gedaan. Of weet je, dat, dat, dan verzandt het meteen. Precies, dan hebben we het niet. En daardoor vond ik het stuk van Fry En je ziet ook uh, dat dat meteen effect heeft. omdat het IOC nu meteen weer nieuwe eisen heeft gesteld aan Rusland. Je, je ziet dat er... Hè, dat is, is nu een momentum dat heel veel mensen nu zeggen van... nou, boycott is misschien te ver, maar we moeten wel gaan protesteren. Dus in die zin heeft die brief van Fry als een effect gesorteerd. Ja, hij is ontzettend populair, ook op, op sociale media. Hij wordt heel veel gedeeld. Heel veel uh, van mensen voelen zich verbonden met die brief. Wat, wat, wat vond u nou de sterkste argumenten in die brief? Nou, precies wat ik net zeg. Je moet... Je moet uh, uh, kijk, die, die Olympische gedachten... nou, we weten allemaal dat die door het IOC niet heel erg zuiver worden uitgedragen. En ze kiezen meestal landen waarvan je denkt, is dat nou... Hè, daar worden die Olympische idealen niet zo heel erg hoog gehouden. Dus dat, daar zijn we wel uh, mee vertrouwd inmiddels. Um, dat zijn vaak landen die in opkomst zijn, hè, zoals China. Maar tegenwoordig zijn dat soort landen vaak wat ze dan illiberal democracies noemen, schijndemocratieën... maar die een vrij uh, harde hand voeren. En bij Poetin zie je dat dat steeds... Uh, hij doet steeds meer stappen terug. En uh, ik, ik vind dat, dat, dat Fry een heel goed punt maakt... als hij zegt van, wij hebben daar niks te zoeken... Ja. En, uh, dus ik vind dat die, die vraag van die boycott moet je jezelf stellen. En dan kan je over de antwoorden twisten. Maar je moet het op scherp zetten. Je kunt niet steeds maar zeggen van... Ja, maar hè, wat in Nederland, dat zie je... En dat is eigenlijk, ook, eigenlijk wat ik ook wilde aankaarten. Een voortdurende neiging om aan de ene kant een standpunt in te nemen... maar aan de andere kant nooit gevolgen aan het standpunt te geven. Bijvoorbeeld... Altijd maar op een soort wezelachtige manier. Nou, we zullen proberen het bij de hè, minister van Buitenlandse Zaken aan te stippen. En ik denk. Je, je, je, kijk, wij zijn een klein land en we hebben misschien vroeger een veel te grote broek aangetrokken. En al die argumenten kennen we. Maar het we. gebaar moet groter. Maar je, je bent je hoeft je ook niet altijd maar wezelachtig te buigen uh, vanuit de handelsbelangen. En uh, die er zeker ook zijn. Uh, je hoeft niet. Alles maar te pikken. Vooral als die dialoog er niet bestaat. Want dat wordt steeds maar gezegd: de dialoog gaande houden. Maar ik heb helemaal. Toen Poetin hier was. toen ging het even. Hè, want het is nog een andere kwestie. Dat is dat bilaterale jaar. Hè, het vieren van de Nederlandse. Russische, Russische betrekking. Russisch betrekkingen. Hij Daar... werd op hoog niveau ontvangen. De koningin was er. Hij ja. kwam naar uh, het ja. museum in Amsterdam. En Precies. er was geen krimp of geen kik eigenlijk. Precies. En dat over was weer zo'n zo feestje waarvan je denkt van ja kijk wij kunnen de wereld niet naar onze hand zetten we kunnen de wet in Rusland niet veranderen maar we hoeven ons ook we hoeven niet we hoeven het ook niet te gaan vieren. We nee, minister Timmermans die, die zegt nu ook van, nou, een boycott gaat hem te ver, maar hij zegt Natuurlijk. We moeten continu, en dat doen we ook, consequent houden we dat gesprek gaande met die Russische overheid. Nou, het is zelfs nog erger wat hij zegt. Um, en dat las ik gisteren in de, op de site van de Volkskrant, dat, dat zijn woordvoerder gaf, nou, een boycott, daar voelen ze niet zoveel voor, maar het moest vooral uh, dat homo's en uh, lesbosporters, die moesten dan zelf het gebaar maken daar. Ze moeten zich daar uitspreken voor de rechten van homo's, werd er gezegd. Met deze aanpak zullen we per saldo meer bereiken als het daar in Sochi ja, gebeurt. Ja, maar dan moeten dus de, de homoseksuele atleten... Uh, we gaan ervan uit dat die er zijn... die moeten dat dan maar zelf opknappen. Maar dat is het punt niet. Het, als het over over dit soort kwesties gaat, over, nou ja, noemen we dan maar mensenrechten... is een beetje een dood woord, maar over, hè, over essentiële rechten van mensen... dan is het zaak dat ook andere mensen voor die rechten van mensen opkomen. Niet alleen maar homo's die elkaar dan knuffelen op, een, op, een, op, op de ja, erepodium... Op de of een, een speldje ja. dragen enzovoort. Er en moet van de overheid of van de organisatoren, is dus het IOC in dit geval... In de NOC in dit geval, een heel duidelijk gebaar naar Rusland gemaakt worden. En als het... Als het uh, als Rusland voortdurend alleen maar als antwoord heeft... take it or leave it, yeah. dan moet je kunnen zeggen... oké, okay, leave it. Maar goed, dat, dat, dat, dat dreigement moet je echt in, inbrengen. Dus dat is, er moet een gebaar worden gemaakt. Wat, ik bedoel, zie jij dan een ander gebaar dan gewoon boycott? Uh, nou kijk, uh, dat is een van de grote problemen. Dat het IOC is natuurlijk uh, de, de, de, de heeft een lange voorschrift. Ze is eigenlijk al veel te laat hiermee. Kijk, dat is een van de effecten van die oproepen van boycott is, dat nu iedereen zegt... oh nee, boycott gaat te ver, we moeten gaan protesteren daar. Nou, dat is dus al winst, want dat hoorde je daarvoor niet. Ja. Um, maar als... Het probleem is nu, en dat zag je ook in, die, in, die, uh, in, de, in de discussie vooraf... dat de Nederlandse politiek nu gaat... bijvoorbeeld het Kamerlid Hand en Broeken van de VVD... gaat vragen van, maar die anti-homo-wet... die moeten eisen dat die niet geldt voor de sporters. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar dat is natuurlijk ja. een verschrikking. Mm. Want, want als je nou een sporter bent, een homo-sporter... of iemand in ieder geval die die zaken warm toedraagt... en je wil een statement maken... en dat mag dan bij de gratie van een wet die even wordt opgeheven... maar alle mensen om dat soortje heen... Die mooie uh, gisteren. Nou ja, dat, dat, je niemand dat, dat is natuurlijk een verschrikkelijk gevoel. Maar goed, kijk, dat is natuurlijk het grote dat, dat, probleem. Ja, want die, het wet, die, die Kijk, we kunnen nu heel veel pressie uitoefenen. Maar de Russische overheid gaat die wet natuurlijk niet nimmer uh, intrekken. Of zeggen, nou dan. Als jullie het er zo mee eens zijn, dan, uh, dan verklaren die. Uh. Nee, maar dus je kunt ook zeggen: dat feestje heeft heel weinig zin om dat, uh, uh, om dat te gaan vieren. Dat, dat is zeker zo. Ja. Het andere punt is dat, dat wat ik zeg, als je een gebaar maakt, een statement. dan kun je een protest. Hè, dat je zegt van: oké, okay, het enige er zijn natuurlijk allemaal landen bij betrokken. En niet iedereen denkt, even, denkt hetzelfde. Ook binnen Nederland zal er verschillend over gedacht worden. Maar als je dus een gebaar maakt. dan vind ik dat dus moet je het niet op de rug van die sporters leggen. die dan maar eventjes een, een, een, een regenboogvlag moeten gaan zwaaien. Ja, precies. Dan moet het, moet las... het echt van het IOC komen. En u ziet ja. ook nu de eerste tekenen. Uh, want het IOC heeft dan iets, een, een, een, een soort verzekering die Rusland had afgegeven, afgewezen. Uh, dus, dus, en dan wat ik zeg, dat is echt een gevolg van, van die oproep van boycott van Stephen Fry. Dus het werkt wel. Dus dat werkt zeker, die oproep. Ja. Je moet het op scherp stellen. En maar de, de rijen zijn gesloten nu, hè? want president Obama heeft het gezegd. Timmermans volgt dan natuurlijk. NOC, NSF. Iedereen zegt een boycott, dat is nutteloos. Dat heeft totaal geen zin. Dat gaan we ook niet doen. Daarmee is die oproep van Stephen Fry uh, aan, het, aan, het, uh, aan de persoon van Cameron, de premier, is daarmee mislukt. Maakt dat niks uit? Nee, dat is, dit is niet mislukt. Ik denk dat dat, je dat, uh, dat denken mensen dan als er geen boycott is het mislukt. Het feit dat die mensen in een lastig pakket zijn gebracht, omdat ze eerst eigenlijk helemaal geen sjoegen gaven of nee. heel weinig ja aangestipt tijdens een gesprek voorzichtig de mensenrechten situatie in het algemeen in Rusland, die, trouwens moeten we bijzeggen, totaal behoerd is. Het gaat niet alleen over homoseksuelen, het gaat natuurlijk over journalisten, het gaat over... Heel veel andere mensen, ook de mensen rond Sochi, daar zijn allerlei misstanden. En mensen die dat willen aankaarten, journalisten, die worden daar bedreigd, geïntimideerd. Politieke opgesloten. tegenstanders, alles. Human Rights Watch heeft daar een heel stuk over op zijn website staan. Um, maar het vind, kijk, het feit, waar, waar ik me aan erger, is. Die hele tijd dat, dat lippendienst bewijzen aan mensenrechten. zonder enige volg te aangeven. Ja. Dus het mag nooit iets kosten. Uh, uh, en, en we moeten vooral niet de grote, grote broer Rusland. Uh, uh, want die wordt, zijn dan nog paranoïder, worden nog anti-westers, wordt altijd gezegd. Ik vind dat je op een gegeven moment kunt zeggen. maar betekent dat dat je dan voor alles maar moet uh, buigen? Moet je dan voortdurend maar de zakelijke belangen voor laten gaan? Of zeggen wij zijn zo klein en we kunnen vroeger. Mm -hmm. zaten we met het vingertje te wijzen. dat moeten we maar niet meer doen. Nou, ik, je hebt ook nog iets van aan geweten. En, ja. uh, ik vind dat niet uh, slecht. En dat is wat Fry doet. En dat heb ik ook geprobeerd om een gewetensvraag te stellen. Er is nog een andere methode. Die wordt in Amerika heel vaak gebruikt. Bijvoorbeeld door Jesse Jackson met zijn Rainbow Coalition. Die zegt, oké, okay, sommige dingen kun je misschien zelf niet regelen direct. Maar je hebt een andere manier om je heel sterk te maken. Als alle zwarten in Amerika Coca-Cola gaan boycotten... omdat ze geen zwarte mensen in de top hebben... dan gaan we dat maar doen. Dan komt er een economische boycott. Ja. Dat zou natuurlijk nu ook kunnen... dat ja. uh, de homo beweging wereldwijd zegt... wie zijn de grote sponsors van Sochi, daar kopen wij geen producten meer van, als dit niet onmiddellijk nee. geregeld wordt. Volgende stap. Bent u daarvoor? Uh, nou, ik ben zeker voor initiatieven van onderop. En het hoeft niet alleen de homo beweging te zijn, dat zullen de aanjagers zijn. Maar ik denk dat het, die mensenrechtenkwestie gaat iedereen aan. En het is helemaal, anders worden het ook weer homo's die zich alleen maar druk maken voor homo's. Ja, maar het moet ergens beginnen. Ja, oké. Okay, met... Maar ik vind, je mag... Uh, ik heb ooit Max van der Stoel geïnterviewd. En uh, dat was staat bekend als een groot idealist op het gebied van de mensenrechten. Maar deze, die man bleek een behoorlijke uh, slimme schaker te zijn... die mensen ook behoorlijk het mes op de keel kon zetten. Dus uh, als er onderhandelingen waren met, van partijen die elkaar niet lusten, dan zei hij van, kijk, als u wil dat we die en die landbouwsubsidie doorkrijgen... dan zult u toch aan de onderhandelingstafel moeten gaan zitten. Mm -hmm. En toen zei ik tegen hem, u bent eigenlijk een idealistische machiavalist. U bent eigenlijk een hele berekenende iemand die probeert zijn idealen te bereiken. En toen lachte die breed uit. zegt: hij, ja, precies. Oké, okay, maar in lijn van Max van de Stoel. Wat, ik ben moet, daarvoor, wat moet de volgende ja. zet ja. zijn in nou, dit spel? Ik, Dit soort boycotts, is, he, ook economische boycot. Kijk, als mensen niet in hun ideaal getroffen kunnen worden... omdat ze die niet hebben, dan kun je ze altijd in een portemonnee treffen. En ik ben daarvoor. Je, mo je, moet, uh, als je, je moet natuurlijk je grenzen bewaken. En je moet ook niet uh, mensen oneigenlijk onder druk zetten. En dat soort dingen. Maar, maar, ik, zou maar je ik vind als de politiek het zo aflaat... Je weet natuurlijk, die boycot. dat zijn nee, de belangen te groot. Mensen gaan dat echt niet. Maar ze proberen nu allerlei labmiddelen te hebben en een soort concessie af te dwingen, waardoor mensen denken, nou oké, okay, nu kunnen we toch gevoelig naar Rusland. Maar dat Rusland van Poetin, dat gaat niet weg. En de Olympische Spelen is voor elk land dat het organiseert altijd een, een manier om aanzien in de wereld uh, te krijgen. Dus dat wil men kennelijk graag, anders zou je het niet doen. Bij Poetin zie je dat hij aan de ene kant die, die, aanzien, die aanzien wil, aan de andere kant uh, doet die twee, drie stappen terug mm. op beschavingsniveau? Maar um, wat zou je nou het allerliefst zien gebeuren? Want ik, ik bedoel, ik zie nog niet zozeer wat er nog anders. Ja, we hebben het over economisch boycot. Wat er nog anders kan dan gewoon een boycott van de Spelen. Um, is, dat, is dat ook wat, wat jij het liefste voor ogen hebt? Ja, het hangt. Dat, heel dat heb je erg... geschreven in NLC hè? waarom uh, we het niet moeten doen. Ja, nou, jij vindt nou, dat is absoluut Ik, er zei, zei, een ik moet zeg, doen. Uh, moeten we moeten nu zo gebaar maken. Een, een boycott of een ander niet mis te verstaan gebaar. Mm -hmm. Dat niet mis te verstaan gebaar moet, vind ik, van het IOC komen en, van, van, uh, en, dus van, en de betrokken regering. Dus daar moet een, een officieel uh, uh, iets klinken. of En dat moet kan in die... Uh, ik, ja. Maar dat gebeurt alleen als, als jullie, zou ik maar zeggen. En, jullie en met jullie natuurlijk Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja. Columnisten, opiniemakers ja. in het algemeen... de druk blijven opvoeren wereldwijd. Want ja. als ik één ding uh, wat mij opviel... was die wet van Poetin, die is in juni al ja. uh, behandeld. Uh, dacht je nog even vanuit het perspectief van de techniek van de columnist... van potverdomme, die Stephen Fry die heeft een stuk geschreven... wat ik zelf eigenlijk ook al in juli had kunnen schrijven... Nou, kijk, ik heb een stuk geschreven. kan ik hier nu meteen. Okay. Uh, <laughs> en dat ging. Ja. Uh, ik, mijn onderwerp <laughs> als, als columnist is, uh, is, uh, is Nederland, in principe. En ik heb over die, uh, een, uh, over, die, over die festiviteiten van het bilaterale jaar een column geschreven. En de titel daarvan was Boycott. Dus ik in dit dat geval heeft, ik bedoel, Fry, graag ook mijn fouten <laughs> toe. En, en ik leef graag mee op het succes van anderen. Maar in dit geval moet ik het toch uh, uh, ontkennen. Uh, ja. Goed. En dat is natuurlijk een voordeel als je een groot Engels acteur bent die meteen een groot podium heeft. En daarom Zurek. is het. Uh, maar daarom, ik heb dit ook mijn stuk geschreven voor de, uh, echt over de Nederlandse situatie. En de, de laten we zeggen. Uh, Wees, wezelachtige manier... waarop de laatste jaren in Nederland... buitenlandse politiek wordt bedreven... als het gaat om principiële kwesties. En dus daar ging het ging niet zozeer over... over Steve Fry... Hmm. maar meer over wat, dat wij in Nederland... hoe klein en onogelijk... en uh, we ook zijn... ook nog wel af en toe iets mogen vinden... zonder meteen de dominee te zijn of ja. degene. Hè? Dat, zo kun je ja. jezelf namelijk zo ineffectief maken... door altijd maar te zeggen van... oh, daar hebben wij, wij, weer met, wij weten weer zo goed hoe het moet in de wereld. In dit geval is het heel vrij duidelijk hoe het moet. Ja. Maar dat... je ziet, je ziet dat, het, dat het enorm effect al heeft. En dat uh, volgens mij iedereen bij IOC en overal is bang... om uitgemaakt te worden voor een vriend van een homohater. Juist, ja. En in die zin is de kracht natuurlijk van die oproep van die brief... nu al inderdaad heel sterk. Maar dat, dat zou nog maar een begin kunnen zijn. Misschien dat het wel veel verder doorrolt dan we nu denken. En ik, dat Poetin wel een knieval moet maken. Ik voorspel dat het uh, in ieder geval geen leuk feestje meer kan worden. Dat ja, is Dat is eigenlijk. En, uh, en, en dat is terecht. Omdat, uh, omdat Rusland, uh, die wil van, van twee kanten. Die wil aan de ene kant het feest van de, he, de broederschap de mensheid via de sport vieren. Aan de andere kant voortdurend uh, de middelvinger naar. Alles wat met, uh, met mensenrechten uh, te maken heeft opsteken. Ja, ik vind dat, dat je moet duidelijk maken dat dat niet samen kan gaan. En dan is sport, en zo'n evenement is, en dat is, uh, de mensen zeggen dat mag je die sporters niet aandoen. En daar is ook iets voor te zeggen. Aan de andere kant zijn die sporters ook gewoon mensen met ook een geweten. En, uh, en, en die hebben ook meningen over dit maken. soort zaken. Ja. Wat verwacht u nog bij een val van, van die sporters? Nou kijk, ik bedoel niet, niet van alle sporters, er zijn ook mensen, die, en die mensen zijn natuurlijk ook vooral bezig met hun, met hun sport, maar ik denk dat er wel een aantal mensen bij zijn die zich wel zullen uiten. Ja. En, maar ik vind dus dat die niet, dat je niet, en dat moet, laatste punt moet ik echt wel even maken, dat je het niet van die mensen alleen maar moet afhangen. Nee, je moet duidelijk. ook opgetild worden door een bredere organisatie, door de, over, door de regeringen, door de IOC, door het NOC. Nee, nou die zullen zich absoluut uh, uh, een standpunt moeten innemen, wat aan duidelijkheid, en die moet het niet overlaten aan die. In het individu die er met de vlag gaat zwaaien. Ja, Bas Heijnen, dankjewel. dankjewel. Een boycott van de Olympische Winterspelen... is de inzet van het proces tegen, uh, protest tegen het anti-homo-beleid van Poetin. Laten we in ieder geval een stevig gebaar maken, zegt publicist Bas Heijnen. Kijk voor de brief van uh, Steven en de column van Bas op nieuwshow.nl. Het was de week van de terreurdreiging. In Jemen, Pakistan, Egypte, Libië en jawel... zelfs in België stonden de veiligheidsdiensten op scherp. En maar liefst twintig ambassades en consulaten zijn inmiddels gesloten. Van de Amerikanen gaan maandag weer open, is het laatste nieuws. Met name in landen waar het Westen zich na langdurige conflicten aan het terugtrekken is... lijkt een organisatie als Al-Qaeda weer een voet tussen de deur te krijgen. En of de terreurdreiging daardoor ook in Nederland toeneemt... en wat de gevolgen zijn voor de landen die we achterlaten... dat gaan we bespreken met terrorisme-deskundige... Glenn Schoen. Hij volgt Al-Qaeda al meer dan twintig jaar. Goedemorgen, meneer Schoen. Goedemorgen. Um, ja, jarenlang uh, leek het goed te gaan in Jemen. En nu plotseling krijgen we berichten dat het een broeinest is geworden van Al-Qaeda-strijders. en dat hele delen van het land niet eens meer in handen zijn van de regering. Hoe is dat mogelijk? Nou, ik denk niet dat Jemen echt zo stabiel is geweest de laatste aantal jaren. Eh, vooral sinds 2007, 2008 zijn die zorgen flink vooruit gegaan. Eh, als je het hebt over de stabiliteit van eh, de overheid binnen het land... en wie er allemaal van buiten het land eh, trammeland begon te maken. We weten ook dat eh, onder meer de Amerikaanse overheid... Eh, pakweg sinds 2010 heeft geroepen van... je het hebt over Al-Qaeda en internationale operaties dan is Jemen op dit moment belangrijker geworden dan Pakistan. He, dus dat is al een drie jaar geleden. Ja, even over Nederland zelf, want wij <tie> nemen een bijzondere positie in op dit moment. Er zijn twee ambassades in uh, Sana, uh, die van de uh, Britten en van de Nederlanders... die zijn niet alleen gesloten, maar al het personeel is ook geëvacueerd... terug naar de thuislanden. Ja. Uh, gisteren sprak ik met de Nederlandse ambassadeur in Jemen, die is terug. En die zei, ja, er is een hele specifieke terreurdreiging aan ons adres. Hoe stelt u zich dat voor? Want hij wilde niet ingaan op de details... Waarom zou Nederland nu een doelwit zijn van Al-Qaeda in Jemen? Het zou verschillende redenen kunnen, uh, kunnen zijn. Uh, je moet je voorstellen dat je hebt niet één specifieke groep hebt die één soort dreigingen maakt. Je hebt daar verschillende partijen, politieke partijen, terreurgroepen, maar ook binnen zo'n terreurgroep als wat we Al-Qaeda in Jemen noemen. Daar zitten verschillende onderdelen aan. En. Um, je kunt een hele directe dreiging krijgen. Uh, je kunt een indirecte, dus in een rijtje van landen worden genoemd. We weten natuurlijk, als je gewoon wereldwijd kijkt naar Nederland... en de dreiging naar Nederland vanuit jihadistische hoek... dan is die soms vanwege het feit dat Nederland onderdeel is van NATO... onderdeel is van de EU, onderdeel is van de VN... wordt gezien als een trouwe bondgenoot van de VS, de Britten, de Duitsers, de Fransen. Maar ook in het verleden dat Nederland apart wordt genomen... bijvoorbeeld ten tijde van de cartooncrisis... vanwege opmerkingen van de heer Wilders... En daarvoor een beetje hè, een, een, een doelwit werd getekend. Uh, je ziet ook af en toe dat um, er redenen kunnen zijn... waarvan wij het nog niet, allemaal niet weten. Dus bijvoorbeeld dat ze denken van... Nederland loopt slaafs mee met een bepaalde partij. Of Nederland heeft nog een bedrijf dat in een bepaald land functioneert... en dat willen we niet. Uh, of vanwege mensen die ontvoerd zijn. En het is een zet als een onderdeel van onthandelingen. Uh, waarom gaan we niet even die druk op Nederland opvoeren... en gooien we er ook zo'n bedreiging bij? Dus je weet niet altijd specifiek... wat in zo'n geval uh, de reden is dat er naar Nederland wordt gedrukt. Ja, het is sowieso veel gis, hè? Want uh, als die ambassades ja. na een week alweer... 18 van die ambassades en consulaten van de Amerikanen... die gaan aanstaande maandag weer open... behalve begreep ik in Jemen en in Pakistan. Ja. En dan krijg je de indruk uh, als buitenstaander ongeïnformeerd... much to do about nothing... Ja, en we zijn sowieso altijd twee keer aan het gissen. Hè? Eén als journalisten of analisten die niet in zo'n veiligheidsapparaat zit. Maar zo'n veiligheidsapparaat is zelf ook aan het gissen. Want we kunnen wel wat horen of we kunnen wat zien. Eh, maar dan weten we nog niet altijd of dat inderdaad echt hard is. James Bond bestaat niet. James Bond bestaat niet. Maar hoe interpreteert u die, die, de, de, de opening van die 18 ambassades en consulaten door de Amerikaanse overheid? Nou, ik neem aan dat eh, er een afweging is geweest van eh, alle acties van de, de afgelopen week... Aan de ene kant dat die hopelijk um, de dreiging zelf wat hebben veranderd. Dus ik bedoel, als je mensen weghaalt, um, dan neem je het risico van zo'n aanslag op zo'n moment gaat lager worden. Uh, althans de impact daarvan. Uh, aan de andere kant heb je tijd om je verdediging van dat soort installaties nog beter te maken, uh, verder te verbeteren. En daarnaast krijg je natuurlijk ook tijd om je onderzoek wat door te duwen. Um, dus het is een zo u noemde het net al een schaakspel... toen we het hadden over Sochi en de heer van de stoel. Hetzelfde speelt hier natuurlijk, dat je ook in, in contraterrorisme aan het schaken bent. Um, welke stukken kunnen we hier bewegen? En we zien ook bijvoorbeeld deze week twee drone aanvallen. Ja, dan vraag je je af inderdaad van... goh, zou dat zijn vanwege wat we hebben geleerd uit die dreiging? Hebben ze wat afgeluisterd? Hebben ze daardoor die mensen kunnen identificeren? Of hebben ze ervoor gekozen nu uh, zo'n drone aanval te laten plaatsvinden, omdat het die plannen nog verder kan ontregelen... van de tegenstander. Ja, en is het nou heel duidelijk wie die tegenstander is? Ik... Daar kun je op een paar manieren naar kijken. Ja, we weten dat er een beweging is van Al-Qaeda in Jemen... die we onder drie verschillende namen kennen. We weten dat hij in vier verschillende gebieden opereert... en dat daar zo'n vijf, zes, 700 mensen aan vastgeplakt zitten... Zegt u concreet van weten hoe alles in elkaar zit... en welk elementje in welk stadje mogelijk de dreiging Nee. Nee. Ja, dus het, het is zoals altijd. Je hebt te maken met netwerken, je hebt te maken met bewegingen. Die stukken die je wel kent... Hè, we kennen de namen, wie zijn de leiders, 1, 2, 3... maar daarna wordt het inderdaad een giswerk. En soms heb je heel concreet als inlichtingendienst... of als overheidsdienst daar informatie... over een bepaalde segment van zo'n groep. Ja. En dan kan je er echt wat mee doen. Dat zie je vaak bij zo'n drone-strike. Nou weten we, deze zes mensen hebben net gepraat met drie, acht mensen... en die vier ervan zijn fout. Die kunnen we pakken. Ik vraag me dat altijd af bij zo'n drone-strike. Want wie kan er na afloop in de rotzooi nog zien wie daar uh, zijn opgeblazen en wie niet? Want we weten in ieder geval ook dat er heel veel onschuldige burgers... bij om het leven komen in Jemen. Klopt. Ja, het, het, het middel lijkt erger dan de kwaal. Hè? Want mensen in Jemen, de bevolking, uh, heeft, uh, is niet meer zo op de Amerikanen... vanwege ja, dit soort nee, aanvallen, waarbij heel fenomeen, veel burgers om het leven komen. Hetzelfde fenomeen speelt natuurlijk in Pakistan en in Afghanistan. Ja. Kun, je zien, kun je de conclusie trekken in de aanleiding van de terugtrekking... uit uh, bijvoorbeeld Afghanistan van de NAVO en de Amerikanen... dat Al-Qaeda weer terrein aan het winnen is... en dat de situatie langzamerhand begint te ontstaan... van voor de aanslagen van september 2001 dat ze hun trainingskampen straks daar weer keurig kunnen oprichten... en aanvallen kunnen voorbereiden op het Westen. Je kunt nog niet concluderen, denk ik, dat dat zo is of zo gaat zijn. Je ziet wel een aantal bewegingen, um, ook in, in Afghanistan en in delen van Pakistan... waar de pogingen worden gedaan om die kampen weer op te zetten of uit te breiden. Uh, op hele kleine schaal zijn die natuurlijk nooit helemaal weg geweest. Maar er zijn gecoördineerde uh, aanvallen op gevangenissen... om Al-Qaeda-leden, djihadisten, daaruit te krijgen. Die ja, zijn allemaal zeer succesvol. Ja. Precies, we zien... En dan is eigenlijk Jemen een nog grotere voorbeeld dan Afghanistan op dit moment. Als we het hebben over het recruteren en proberen een kern te bouwen. Dus waar ze daadwerkelijk dorpen aanvallen... proberen het regeringsleger eruit te duwen. Dat een soort vrijzone te maken... Maar ook bijvoorbeeld leden van al Qaeda die gaan trouwen met mensen van bepaalde stammen. Echt strategische beslissingen om in bepaalde gemeenschappen... hun invloed op te bouwen ja, want wat, hoe voor gaat, de lange termijn. Want, die want hè, we hebben het over de machtspositie van al Qaeda, Wat de invloed is van het terugtrekken van het Westen. Maar eh, worden ze ook populairder bij de, bij de bevolking? Onder de bevolking? Uh, in bepaalde gebieden wel. Alleen je weet terugtrek. natuurlijk nooit in hoeverre is dat uh, vanwege de druk. Hè? Ja. Dus als mensen... Zeggen van we gaan erbij, maar in Jemen is dat ook stelselmatig een onderdeel van dat Al Qaeda gaat kijken van goh um, kunnen we ten eerste een soort rebranding doen, dus we zien daar dat nieuwe namen worden gebruikt door Al Qaeda. Ja, um, zo, want hoe, heet, hoe ze heette daar An Ansar al uh, Sharia, hè? Ja, dus de zeg maar de patriotten van de islamitische wet. En dat is echt al uh, dat is echt een PR. Uh. Bedoeld, ja, dat is in feite twee jaar geleden al gebeurd. En daar zie je echt uh, inderdaad een, een hoe kunnen we nu ons wat toegankelijker maken. Hoe kunnen we misschien op wat andere manieren gaan opereren. En wat meer naar de politiek, de lokale politiek toekeren. En niet alleen worden gezien als een soort vechtersgroep. Um, maar goed, in een Jemen waar natuurlijk heel veel mensen tegen de centrale overheid zijn. Ja dan past het natuurlijk wel als je zo'n groep, uh, als je daar een alliantie mee kan bouwen. Of zelfs kan zeggen van nou daar wil ik eigenlijk wel behoren. Qaeda heeft natuurlijk altijd profijt gehad internationaal gezien. Het is een label. Uh, en eigenlijk wat ze zeggen is, joh, jullie als, als amateurclubje lokaal... je kunt uh, in de profliga, je kunt in de, in de Superleague, in de Champions League... van terrorisme uh, of van weerstand tegen jouw overheid kan je gaan meespelen. He, kom met de grote jongens, kom met de grote mensen meedoen. Uh, dus er zit ook een stukje verkoop in aan de kant van Al-Qaeda. He. Het mystieke dat we hebben, wat we nog hebben aan naam, wat we nog hebben aan label... Verbind je daarmee? In hoeverre denkt u zijn het ontzettende amateurs? Want de afgelopen jaren hebben ze in het Westen niets meer voor elkaar gekregen... wat de omvang had van uh, 11 september 2001 of de aanslag op de metro in Londen. Alle aanslagen zijn voorkomen of mislukt in een vroeg stadium, gelukkig. Ja. Betekent dat dat die organisatie tot bijna niets meer in staat is? Nee, ik denk wel dat ze duidelijk een tekort aan talent hebben op het internationaal organisatorische vlak. He, de Sheikh Mohammeds hebben ze blijkbaar niet meer in grote getalen. Je ziet daardoor ook die verschuiving optreden. Vroeger wat we wel Al-Qaeda Central noemden in de quote-unquote analistenwereld uh, vanuit Pakistan. Dan zag je echt mensen inderdaad daadwerkelijk uitvliegen, de e-mailtjes rondgaan, de telefoontjes rondgaan, proberen dingen te regelen mensen vanuit een bepaald land, bijvoorbeeld Engeland... naar Pakistan te halen, te brieven, dingen op te zetten. Nu zie je veel meer de laatste paar jaar dat decentrale idee... van, goh, hier is een tijdschrift dat heet Inspire. Dit is hoe je het moet doen. Ga een beetje thuis knutselen, ga experimenteren... en word vooral een held op je thuisfront. De, Bos hè. Dus, de Boston bombings bijvoorbeeld. Precies, en, en lukt het een beetje, dan kunnen we roepen... kijk, hè, die volgende agenda die doen het goed, wat een lichtend voorbeeld. Hè, een beetje op die manier ermee pochen. En maar in is de feite... focus van de Al-Qaeda ook geswift en ge dat op Ja, opzicht, maar... je ziet dus dat hele, wat we vroeger dachten van een soort centraal stelsel, dat dat enorm verzwakt is. Alleen ideologisch hangt het nog een beetje in de lucht. Maar je ziet dus op lokaal niveau, een hele hoop mensen die het label van Al-Qaeda hebben, die zijn in feite met hun lokale of regionale klokpartij bezig. Malië, Nigeria, Somalië. En wanneer die tijd hebben, of er nut bij is, dat ze verder ook nog wat gaan doen. Bijvoorbeeld uitstraling of hun positie kunnen opvijzelen, zoals de mensen in Jemen. Met een paar goede mensen, zoals die bommaker, waarvan we hebben gehoord. Dan ga je echt meer nadenken over wat kan ik internationaal doen, wat kan ik internationaal pakken. En daarom bijvoorbeeld zo'n Nederlandse ambassade, is dat inderdaad ook daadwerkelijk een gevaar. Dat zijn een paar van de weinige internationale oh, nee. dingen die je daar lokaal kunt pakken. Nog, nog één punt. Er stond uh, nog niet zo lang geleden een prachtig stuk in die Atlantic Monthly. Dat is een Amerikaanse uh, tijdschrift <coughs> waarin een journalist zei... we besteden zoveel aandacht aan die terreuraanslagen en de slachtoffers... terwijl er in de afgelopen twaalf jaar ongeveer 3000 mensen slachtoffer zijn geworden in Amerika. En dat was dus op 11 september 2001. Terwijl als je kijkt naar het vuurwapengeweld in de afgelopen tien jaar... er zijn 300.000 mensen slachtoffer van geworden... Ja. En we hebben voor terreur hebben we alle wetten aangepast en burgerrechten weggegooid, uit het raam gegooid. Ja. Kijk naar de toespraak van Obama gisteravond. En het vuurwapengeweld, daar wordt helemaal niets aan gedaan. We besteden aandacht aan het verkeerde onderwerp. Klopt dat? Ergens wel. Ik bedoel, je hoort natuurlijk ook al twintig jaar over meer mensen verdrinken in, in, in een badkuip dan uh, aan, aan terreuroverlijden. Um... Het probleem met terrorisme is het heeft drama, het heeft nieuwswaarde, um, je krijgt de krantenkoppen. Wat je ziet is wanneer het volume van terrorisme even groot wordt als mensen doodschieten met vuurwapens. En dat hebben we ook dagelijks in, in Irak en in Pakistan helaas, dan merken wij er minder van. En eigenlijk was de grote les voor politici, hoe manage je dit probleem, Twintig jaar geleden al, je moet het eigenlijk bureaucratisch neer gaan leggen en gaan dempen. Je moet niet bij elk incidentje er een proberen een persconferentie van te maken... en iets groots van te maken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de media. Maar goed, die les ja, die is heel moeilijk om toe te passen... wanneer het jouw belangen toegaan en wanneer er bloed aan de muur is. Dus het is een uiterst moeilijk probleem... om te proberen het op die manier doorlopend rustig te managen. We houden onmiddellijk op met dit gesprek. Lijkt me de beste oplossing. Hartelijk dank voor gesprek met terreurdeskundige Kens Schoen eh, over de comeback van Al-Qaeda. Kijk voor meer informatie op de website van ons nieuwshow.nl. Uh, carousel. Wat een uh, mooie intro voor het volgende onderwerp. Of het nu... De booster is de Mach 5, de turbine of het funhouse. Liefhebbers van attracties kunnen zich de komende tien dagen volop uitleven op de kermis in het Noord-Hollandse Hoorn. Deze kermis gaat terug tot in het midden van de 15e eeuw. En de hoogste tijd vindt het gemeentebestuur van Hoorn dat de kermis de status van immaterieel erfgoed krijgt. Michiel Pijl, wethouder in Hoorn, verantwoordelijk voor de kermis, kan ons vertellen precies waarom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, vanmiddag beginnen, beginnen alle festiviteiten. Klopt. Ja, Moet je daar nog persoonlijk voor voorbereiden? Is dat een maandenlange training om dat aan te kunnen? Nou, dat valt uh, nou ook wel weer mee. Uh, ja. Als je gewoon uh, naar de kermis gaat en uh, ja, je daar vermaakt en het daar leuk hebt, dan uh, heb je volgens mij geen maanden lange training nodig. Nee, nee, maar sommigen maken er wel een, een, een activiteit van. Hè? Ik bedoel, er, er wordt ook veel gedronken op de kermis. Het, het, het is een soort uitputtingsslag als, als, als carnaval misschien in het zuiden. Nou, een uitputtingsslag, uh, dat valt <laughs> volgens mij uh, wel mee. Maar ja. mensen ja, die gaan gewoon graag uh, naar de kermis toe. Mensen leven er ook echt uh, naartoe. Ja. Mensen komen van uh, heinde en verre, uh, in ieder geval uit de hele provincie, uh, naar uh, Horen toe. Ja. Om zich daar een middag of een avond uh, te vermaken. Zo, hoe ziet, de, hoe ziet de, ja, We weten allemaal een beetje hoe de kermis eruit ziet, maar hoe ziet de kermis in Hoorn en uh, al 2013 uit? Wat, wat? Nou, u moet zich voorstellen, Hoorn is een historische havenstad uh, aan het uh, IJsselmeer. En de kermis die, uh, vindt plaats in het, uh, in het oude centrum. Ja. Uh, dus ja, die kermisattracties die uh, slingeren zich uh, eigenlijk als een lint door de historische straten en straatjes uh, van, uh, van de binnenstad. En dat levert uh, ja, voor een kermis wel een heel apart uh, en uniek decor op. Dus uh, ja, dat geeft altijd een hele mooie sfeer. En veel bezoekers uit de omgeving ook? Ja, vrij vele bezoekers uit de omgeving. In ieder geval uit de hele regio, maar ook uit, zeker uit de hele provincie. Uh, onze kermis is uh, een van de grootste van Nederland. Dus ja, dat trekt uh, zeker uh, mensen uit de wijde omgeving aan. Ik herinner me de kermis in mijn jeugd als toch iets... Uh, het woord bestond nog niet, coma zuipen... maar waar ontzettend veel gezopen werd. Bij jullie is het extreem, hè? Toch, uh, wat voor voorbereidingen worden er getroffen? Zijn er hulpverleners, EHBO-tenten voor jongeren... die uh, straks ergens uh, onder een kermisattractie terechtkomen? Er zijn uh, hulpverleners en uh, EHBO-tenten, die zijn allemaal uh, aanwezig. Schets mij het beeld. Uh, maar... Hoe ziet het er vannacht uit om drie uur in Hoorn? Ik denk vannacht om drie uur dat het uh, eerlijk, uh, he? vrij rustig is in Hoorn. Yeah. Eerlijk. Ja, eerlijk. Dan uh, is de kermis in ieder geval uh, al lang uh, dicht. Want die gaat om twaalf uur in het weekend om één uur uh, dicht. Uh, dus ja, om drie uur uh, dan zul je een aantal mensen op straat aantreffen... die op weg zijn uh, van uh, de kroegen naar huis, zoals dat... Ieder weekend het geval is in de meeste steden in Nederland, denk ik. Ja, maar u bent hier ook vooral om duidelijk te maken... dat de kermis van Hoorn een, een van groot cultureel belang is. Hè? Ja. Wat is er zo bijzonder aan de kermis? Nou, ten eerste, wat ik net al zei... is de Hoornse kermis is een van de grootste en een van de oudste van Nederland. Ja. De kermis is ontstaan vanuit een jaarmarkt... die in 1446 is begonnen, de Laurensjaarmarkt. En sindsdien is er ieder jaar is de kermis gehouden in augustus. Behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is ook een van de grootste kermissen van Nederland. Eh, toch zeker in de, in de top vijf. Dus dat maakt het... Bijzonder. In Tilburg zijn ze nu woedend, hè? want dat is de echte grootste kermis. Tilburg is absoluut de grootste kermis. Ik <laughs> zal de eerste zijn om dat te erkennen. Maar ik denk ook dat de kermis in Tilburg zo groot is... dat dat op een gegeven moment ook weer een wat andere ja. sfeer geeft. Maar, maar wat maakt uw kermis nou zo bijzonder dat u zegt... van ja, die moet toch op de UNESCO-lijst voor het immaterieel erfgoed. Dat is zo belangrijk dat dat moet beschermd worden. Ja. Wordt u bedreigd door iemand dat u op de UNESCO-lijst moet? Wij worden zeker niet bedreigd door iemand, gelukkig maar. Uh, maar wij zeggen wel, die kermis uh, die is uh, heel erg verbonden... met de identiteit van onze stad en van onze regio. Maar dat is toch prima? Daar heb je toch geen UNESCO voor nodig? Dan? Nee, als wij niet op de lijst komen, dan betekent dat is gelukkig niet... Uh, het einde van de kermis uh, of iets dergelijks. Het betekent wel uh, ja, een mooie erkenning dat we zeggen... die traditie die is heel erg belangrijk voor de identiteit van onze stad. Die willen we graag ook op een goede manier doorgeven... aan volgende generaties. En daarvoor is die lijst ook in het leven geroepen... Om Tradities gebruiken en evenementen aan te duiden waarvan we zeggen: die vinden we met z'n allen waardevol en die willen we graag goed houden voor volgende generatie. Wat generaties. is dat? Want dan, dan kunnen we misschien terug naar die, na, na, na die 15e eeuw. Want wat is het in de traditie van kermis? Ik, bedoel, ik, ik ging vroeger ook vaak naar de kermis ja. en dat was toch eigenlijk gewoon: ik ga lekker in de boxenhout, ik haal een ja. suikerspin en ik zit achter een gokachtermaat en, en, en ik ga wel lekker naar huis. He? Want ja. wat, is, wat is er zo rijk en bijzonder aan die traditie? Nou, dat is het ook. En okay. uh, mensen leven er naartoe. Uh, van ouds is, is de kermis, de jaarmarkt waar het uit ontstaan is... Ja. is gewoon een ontzettend belangrijk uh, moment in het, uh, in het stedelijke uh, leven geweest uh, bij ons. En dat is het eigenlijk uh, nog maar, steeds. Maar wat, Mensen wat, wat leven wat... daar naartoe. Ja. Uh, uh, ja, het is een ontmoetingsplaats. Uh, het gaat om de sfeer. Uh, ja, je, je verheugt je erop. Je, je gaat er naartoe. Je komt, uh, je komt daar iedereen uh, tegen. Uh, ja, het is gewoon echt iets waar mensen. Dus voor de onderlinge verstandhouding van de burgers van Hoorn belangrijk, de kermis? Ja, dat, dat denk ik wel. We hebben ook onderzoek laten doen van ja, wat vinden onze inwoners nou eigenlijk zelf de belangrijkste Hoornse tradities en evenementen. En daar steekt de Kermis en de Lappendag, dat is de afsluitende. Dag van de Kermis, dan eh, ja. is er ook een grote markt? Ja, die steken daar echt met kop en schouders bovenuit. Mensen zeggen: Ja, dat vinden we nou echt eh, bij onze stad horen. Zeggen nu even gebeld met UNESCO. En wat zeggen ze? Goed idee. We, we, hebben, niet zelf, op de lijst. we hebben niet zelf gebeld met UNESCO. Uh, jammer genoeg uh, is het niet zo uh, makkelijk. Je moet een aanvraag indienen bij het Centrum van Volkscultuur... die dat hier in Nederland begeleidt. Is dat gebeurd inmiddels? Die aanvraag hebben wij ingediend. En dan wordt er vervolgens beoordeeld of je terechtkomt op de nationale inventaris. Want er wordt eerst de Nederlandse lijst gemaakt van immaterieel erfgoed. En een selectie daarvan gaat, wordt vervolgens voorgedragen voor de UNESCO-lijst. Oké, okay, en, en, en, en kan je dan zeggen van nou ja er, er kan maar één, kan maar één kermis op, op die lijst komen te staan. Uh, zou je denken, god, dan kunnen we ook gelijk de grootste pakken in, in, in Tilburg. Maar dan, uh, dan, dan heeft u waarschijnlijk ook uw woordje wel klaar om te zeggen. Nee, het moet echt Hoorn zijn, want er is iets aan die kermis in Hoorn wat, wat Tilburg bijvoorbeeld niet heeft. Ja, dat uh, hebben we inderdaad. Ja, en? <laughs> Nou, wij denken dat de sfeer, wat ik al zei, in Horen... Hè, met, dat, met dat historische decor van de historische binnenstad... dat dat toch echt wel uh, uniek is. Dat zeggen ze in Tilburg uh, ook. Bij een, organisie... een schitterende heuvel uh, waar we dat op ophouden. Ongetwijfeld <laughs> zeggen ze dat in Tilburg ook. En dan is het aan de mensen die die lijst samenstellen... om te beoordelen wie de beste argumenten heeft. Wij denken ja. dat wij hele goede hebben. Ja. Uh, we hebben uh, ook een heleboel uh, wat wij om de kermis heen organiseren... Uh, bijvoorbeeld uh, op vrijdagavond uh, is er altijd een grote vuurwerkshow. Uh, een van de grootste van Nederland uh, op het IJsselmeer wordt dat afgestoken. Hè? Hoorn ligt aan het IJsselmeer. Ja. En dan staan er uh, 50, 60.000 mensen van de kant uh, naar die uh, vuurwerkshow uh, te kijken. Uh, nou, we hebben ook uh, doelgroependagen. Dus uh, voor iedereen, uh, voor ieder wat wils. Uh, Kijk. Home, en er is een, een, een, een rolse maandag. Uh, er is uh, een ouderenmiddag. Uh, er is een familiedag. Uh, is een vrouwenavond. Uh, voor elk wat wils. En straks en... staat, die, staat uh, de, de, zeg maar de Hoornskermst kermis op, op die Nederlandse lijst. Hè? Ja. En, en, en wat gebeurt er dan? Dan uh, gebeurt er op zichzelf uh, niets. Dan hopen we dat die wordt voorgedragen voor uh, de UNESCO-lijst uh, uiteraard. Uh, en uh, ja, dat betekent wel, als je op zo'n lijst terechtkomt... dat er eens in de zoveel tijd uh, gekeken wordt van... ja, wat wordt er nou aan gedaan om die traditie, om dat evenement... om die kermis ook goed te houden en ook levensvatbaar te houden voor de toekomst. Daar kijken jullie dan zelf naar? Of daar, daar kijkt dan uh, iemand van die organisatie ja, naar? daar wordt inderdaad uh, dan uh, vanuit die organisatie naar gekeken. En betekent dat dan ook extra geld uh, nee, om, dat niet. om die traditie levend te houden? Nee, nee dat, dat niet. niet. Nee, Je moet het wel zelf doen. Ja? En ik denk ook dat dat, uh, dat dat goed is. Want uiteindelijk zijn tradities uh, ja, dat, dat is iets van de gemeenschap zelf, van de mensen zelf. Ja. Dus het is ook aan de uh, gemeenschappen zelf om die in stand te houden. Ja. En in welke attractie kan ik u zien uh, vanmiddag als, als eerste? Dat is nog even de vraag. Er is een nieuwe waterbaan en daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Oh, daar dus ga ik zeker even in. Ja, ja, zeker. een hele vernieuwende attractie. Ja. Nou, dan gaan we daar eens naar kijken. Dankjewel Michiel Pijl, wethouder in Hoorn over de kermis als immaterieel erfgoed. Het waren juichende berichten afgelopen vrijdag. Er is een doorbraak in de ontwikkeling van een nieuw vaccin tegen malaria. Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuw vaccin uitgeprobeerd... bij 57 proefpersonen en wat bleek? Ze waren bijna allemaal beschermd tegen de parasiet. Is hiermee het einde van malaria dan eindelijk in zicht? Of wordt de soep toch niet zo heet gegeten als die wordt opgediend? volgens entomoloog. Dan ben je volgens mij een kenner van insecten. Bart Knols zijn de nieuwe resultaten veelbelovend, maar het betekent nog niet dat we malaria nu onder controle hebben. En Bart Knols doet zelf al jarenlang onderzoek naar muggen en de infectieziektes die ze kunnen overdragen. En je bent bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, einde aan malaria. Jij denkt van niet, hè? U zegt het uitstekend. Ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Ja, ik moest even denken aan die 57 proefpersonen die hebben zich dus willens en wetens laten steken door een mug... en die hebben het, het risico genomen dat ze malaria kregen. Niet alleen laten steken door muggen, maar uh, zich laten steken door geïnfecteerde muggen. Juist. Ja, dat is, uh, dat is behoorlijk wat. En, en van die 57, die noemd waren er 17, waren controle. En die zaten in de controlegroep. Dus, dus dan weet je vrijwel zeker dat je malaria gaat krijgen zelfs. Waarom doet iemand dat? Uh, nou ja, goed, je, je kunt er een, een zakcentje aan verdienen als student. Dat gebeurt, ook in Nederland trouwens. Um, maar dat is niet ongevaarlijk, toch, malaria? Je, bedoel, nou ja, je gaat er kijk, niet dood aan, maar als je het nee, vaak krijgt, kun je er dood aan gaan. Nou, het is zo dat de, de, de, de, de stand van parasieten waarmee wordt gewerkt... Uh, daar, daar weet men van dat het heel gevoelig is voor medicijnen. Dus het is absoluut zo dat als je dan iemand gaat behandelen in een vroeg stadium... als je parasieten detecteert in de bloedbaan... dan kun je die persoon behandelen en ze zijn infectie kwijt. En dan, en dan hou je er ook niets aan over? Hou je er niets aan over, nee. Nee. nee. Want het gaat hier om de meest gevaarlijke vorm van malaaien, dat wel. Plasmodium falciparum heet dat beestje. Maar als je die eenmaal kwijt bent, dan ben je hem ook voor altijd kwijt. Goed. Ja. En, het, en wat ze nu hebben uitgevonden, want de resultaten worden ronkend gebracht... Ja. Uh, hoe kan dat? Hoe kun je zo'n persbericht de wereld in helpen? Als jij nu zegt: van Het klopt eigenlijk niet. Goede PR. Ja? Uh, Sanaria, dat is het bedrijf wat hierachter zit in, in, uh, in Rockville in Maryland. Die, uh, ik ken de CEO Steve Hoffman, een heel aardige vent. Uh, maar is uitstekend als een PR ook. Een bluffgozer. Uh, nee, nee, dat absoluut niet. Ik moet hem wel nageven. Kijk, Steve, uh, ik hoor hem nog zeggen in 2003, dus nu tien jaar geleden... zaten we samen op een congres in Amerika en hij zei... ik ga mezelf twee jaar nemen om steriele muggen te kweken. Dus muggen waar geen bacterie in zit. En muggen te kweken waarin in de speekselklieren uh, sporozuïten... dus de vorm van, het, van het, uh, de parasiet waarmee je het vaccin kunt maken... dat ik die eruit kan gaan halen en mensen daarmee kan injecteren. Als me dat binnen twee jaar niet lukt, dan kap ik ermee. Uh, nu zijn we tien jaar verder. En nu heeft hij inmiddels al een hele reeks aan experimenten op mensen gedaan. Ook. Hij heeft zelfs toestemming gekregen dus, om die experimenten te mogen uitvoeren. Nou, dat is petje af, mag Maar ik ik ben, in, in hoeverre is het wel heel bijzonder wat hier gebeurt? Kijk, wat, wat bijzonder is, is dat vroeger werd altijd ingezet... op het ontwikkelen van het malaria-vaccin... op basis van een molecuul, een eiwit, een onderdeel van de parasiet. Ja, dus niet het hele beest maar een heel klein onderdeeltje ervan. Dat simuleerden we dan, dat wordt geïnjecteerd. En dan hopen we dat je zelf als lichaam... daar een immuunrespons tegen opbouwt. In dit geval is het zo, wat Steve gedaan heeft... hij heeft gewoon de hele parasiet genomen. Het hele levende beest. Ja? Normaal als ik dat bij iemand injecteer... wordt hij helemaal ziek, gaat hij dood. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft radioactieve straling gebruikt... om die parasiet, het genetisch materiaal ervan door elkaar heen te schudden... zodat die parasiet niet meer in staat is... om de ziekte volledig tot ontwikkeling te laten komen in de mens... Die parasiet heeft hij ingespoten bij ja. dus die 57, ik moet zeggen 40 personen. En daarvan werden er een deel, uh, kreeg geen malaaie meer. Dat is toch een hele grote belangrijke ontwikkeling, lijkt mij. Ja, dat is interessant. Uh, het, is, het is zo dat Steve heeft in eerste instantie met de groep waarmee hij samenwerkt... hebben ze geprobeerd om het vaccin subcutaan, dus onder de huid, te injecteren... om te kijken of we dan een, een immuunrespons konden uh, opwekken. Dat lukte helemaal niet... Daarna zijn ze intramusculair gaan. Dus een spuit direct in het spierweefsel. Zoals je normaal vaccineert. Ja. Is ook niet gelukt. Maar, en dat is nu gebeurd. Nu hebben ze intraveneus. Dus direct in de bloedbaan de parasieten ingespoten. En dat bleek dus wonder, uh, wonderbaarlijk goed te werken. En dan komt de ma natuurlijk. Ja. Uh, de ma die er komt. Is dat um, die, die volledige bescherming... Die kwam eigenlijk pas nadat vijf keer mensen gevaccineerd waren. En als wij in Nederland moeten vaccineren... dan krijg je gewoon in de briefbus krijg je een briefje van de GGD. Ja. Op die en die dag wordt u verwacht daar en daar. En dan krijgt u uh, een vaccinatie tegen whatever. Uh, ga dat maar eens doen in Afrikaanse, rurale gebieden nee, dorpen. Precies. Zoals het nu is, uh, is ontworpen, Zeggen, is, is, het niet, is het niet inzetbaar, is het niet inpasbaar. Maar ik kan me voorstellen dat dit een heel goed uitgangspunt is voor, verdere, voor verder onderzoek en verdere ontwikkeling. En dat er misschien straks wel met één spuit uh, het ideale vaccin gevonden is. Ja, kijk, u moet, u moet zich realiseren: uh, vaccin, onderzoek voor malaria, dat is al uh, sinds de jaren 50 van de vorige eeuw bezig. Ja. En het is niet de eerste keer dat iemand de trompet blaast en zegt van. We zijn er, we hebben het slechts een paar jaar geleden... met geld van Gates, nou, u heeft hem pas gesproken... Ja. met geld van Gates heeft er inmiddels 750 miljoen ingestoken. Bill Gates van Microsoft die probeert hem die ziekte uit te banden. Absoluut, en hij heeft dus uh, 750 miljoen gestoken... in de ontwikkeling van het zogenaamde RTSS-vaccin. Um, daar waren de eerste resultaten, net zoals die resultaten... wat we nu zien van een fase 1-trial, ja. die waren lovend. 14 van de 15 mensen waren beschermd door dat vaccin... Nu zitten we in de fase 3-trial, dus we zitten in Afrika, in verschillende landen, vele duizenden kinderen te vaccineren. En we zien een veel lagere bescherming. Bill Gates die zegt: uh, Ik ga het meemaken in mijn generatie dat uh, malaria verdwijnt. Ja. Is dat realistisch? Ja, ik heb daar een column over geschreven en ik heb hem een heel lang leven gewenst. Want, dat Want hij gaat zal niet heel oud moeten worden als hij dat uh, allemaal wil meemaken. Heb nee, je het, heb het zelf, zelf wel eens gehad? Omdat je uh, veel met muggen werkt en misschien reis je misschien reisje in Afrikaanse landen of landen waar malaria heerst. Heb je het zelf wel eens gehad? Ik heb zelf negen keer malaria gehad. Oh, dat is Sorry, niet ongevaarlijk. Negen, wat zei je, negen Negen, negen keer. keer. En, negen keer. En ik ben mijn vrouw bijna kwijtgeraakt aan malaria. Dus, dus we hebben genoeg persoonlijke ervaring met malaria... om er iets aan te <laughs> willen doen. Beschrijf me als je, voor de mensen die niet weten hoe dat gaat... als je zo'n aanval krijgt, of je het komt opzetten... een parasiet heeft succes in je lichaam... wat ja. gebeurt er dan met je in het uh, ergste het scenario? Nou, eigenlijk, je moet je voorstellen, je, je, krijgt, je hebt die muggenbeter, die heb je een dag of tien tot veertien ervoor... dan krijg je die injectie van die eerste parasieten... die verdwijnen binnen een half uur in je lever... Dus je ligt s'nachts gewoon te slapen, merk je helemaal niks van. En dan gaat die parasiet die gaat zich ontwikkelen in de lever. Euh, zich massaal vermenigvuldigen. En dan na een dag of tien, in één keer, dan breken die, die levercellen die breken open. En dan komen dus in één keer miljoenen parasieten in de bloedbaan. En dan slaat natuurlijk je lichaam op tilt. Want die heeft zoiets van, wat krijgen we nou? In één keer allemaal die, die troepen in het lichaam. En daardoor krijg je dus meteen die hoge koorts. Dus het is sowieso een hele hoge koorts, maar... Gaat gepaard met gevrichtspijnen, uh, met diarree, met hoofdpijn. Enfin, noem maar op, eigenlijk alles wat je kunt verzinnen. En als het dan geavanceerd raakt in een, in een later stadium... dan krijg je dus ook uh, problemen met orgaanfunctie. Met name nieren, uh, milt. hebben veel te lijden onder een malaria-infectie. En dan kan het ook gewoon misgaan. Zeker bij die kleine humpeltjes daar in Afrika ja. die niet goed... De voet zijn de sterk, zijn af en toe maar op. Nu heeft u zelf ook een pil ontwikkeld hè? waarvan je bloed een soort in insecticide wordt. Ja, we hebben in, in, in Wageningen bij, bij ons lab hebben wij een, een stof gevonden dat als je die inneemt, ja. dat is eigenlijk een stof die gebruikt wordt in de veterinaire sector, um, om vlooien dood te maken op honden en katten, zo, zo simpel is het, zelf ingenomen. En daar bleek dat als je daarna wordt gebeten door muggen dan vallen die muggen dood neer als ze bloed nemen van je. En dat is dus niet zo slecht voor jouzelf? Nee, het is, het is een, een stof die volstrekt uh, onschadelijk is voor de mens. Mm. Um, en ja, wij zijn nu geïnteresseerd... onder andere met de Radboud Universiteit in Nijmegen doen we dat samen... om te kijken of we dit vooruit kunnen gaan brengen. Want dat zou natuurlijk een geweldig wapen zijn... dat op het moment dat als iemand malaria heeft... en die persoon muggen zelf kan infecteren... als je op dat moment alle muggen die op die persoon... Uh, bloed nemen, dat die muggen dood neervallen... Ja, dan stop je dus de transmissie van de ziekte. Dan... Dus kijk, je wordt er alsnog wel ziek van. Ik bedoel, je wordt gestoken door een malaria mug... en je, je krijgt de ziekte. Maar als je dan de pil neemt, dan is alles wat je daarna nog prikt... dat valt dood neer en kan niks meer verspreiden. Precies, dus dan gaat de parasiet niet meer vanuit jou... naar de volgende persoon. Ja. En dan zitten we natuurlijk te denken, ja, dat is een, dan heb je een altruïstisch medicijn. Het helpt je ja. medemens, niet jezelf. Maar dan krijg je dus het idee om te gaan combineren. Dus je krijgt een combinatie van een medicijn wat jou gezond maakt, wat jouw infectie ja. uh, eindigt. En daarnaast de combinatie met de, de, de stof die dus de muggen dood maakt. die de. Zouden maar wat moet daar nog... Want ik zou zeggen, Eureka. Zeker Eureka. Maar wij zitten zelfs nog voor de fase... waarin Steve Hoffman met zijn vaccin op dit moment zit. Je, wil nog, je moet nog testen op veel mensen. Zo'n so, so, trial, zo'n so trial wat nu die 57 mensen... je, bent, je moet zo op een bepaald miljoen euro rekenen... eer ja. dat je dat helemaal netjes rond hebt. En, en, en Bill Gates, ik bedoel, is die dan ontvankelijk voor dit soort ideeën... om daar geld in te stoppen? Ja, dat is die op dit moment. Op dit moment is er een call voor, uh, voor voorstellen... onderzoeksvoorstellen waarin uh, speciaal wordt gekeken... naar die nu in de veterinaire hoek worden gebruikt, en hoe die eventueel zouden kunnen worden ingezet tegen uh, ziekten die voorkomen in ontwikkelingslanden bij de mens. Hebben u dan contact met de, met de Bill en Melinda Gates Foundation, want zo heet zijn organisatie, ja. de Goede Doelenclub, om te kijken of je daar geld los kunt krijgen voor verder onderzoek? Ja, we hebben in 2011 hebben wij in Wageningen geld van Gates gehad, hm. uh, in dat geval voor het ontwikkelen van een nieuwe muggenval. Uh, voor het bestrijden van knokkelkoorts. Nou, een heel snel oprukkende ziekte wereldwijd. Ja. Uh, dus ja, geld van Gates is binnen. En, en daar, doen we, daar doen we goed onderzoek mee. Dat is ja. allemaal heel leuk. U heeft nu negen keer malaria gehad. Uh, um, u gaat nog steeds wel naar gebieden waar malaria heerst? U laat zich er niet door weerhouden? Ja. Nee, absoluut niet. En wat is dan de, de gouden tip voor iedereen? Uh... Nou, de gouden tip voor iedereen die normaal gewoon een keer op vakantie ja. gaat... naar de tropen en een, uh, op safari gaat... is natuurlijk van, uh, ga naar de GGD. Uh, en neem toch die malaria? Of, of... En je neemt, je neemt je prophylaxe, noemen we dat dan. Je ja. neemt netjes je pilletjes in voor die, die, die twee, drie weken dat je in de tropen zit. Ga je heel regelmatig, dat is in, in mijn geval uh, zo... ja, dan op een gegeven moment dan ga je eens even afwegen van, waar ga ik naartoe? En hoe zit op dat moment de malaria daar? Dus als je er vanaf weet, dan... Dan speel je er iets meer mee. Ja. Dan slik ik keer niet. Nou, goed advies, Bert Knols, Voor iedereen die naar malaria-gebied gaat, zeer bedankt voor je komst. Meer informatie weer op onze website. En we gaan er even uit voor de ster en het nieuws. En dan zijn we over een paar minuten weer terug met de Tros Nieuws Show. Tot zometeen. Tot zo. Samen thuis, samen Tros. Straks in Troskamer Breed. Mensen kiezen niet voor het beroep van docent omdat je veel verdient. Dat zal ook niet gaan gebeuren, zeg ik maar direct. P van de A minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Over goede docenten. Je moet enthousiast zijn, begeesterd zijn over het thema. Om het ook met enthousiasme en passie over te kunnen brengen. En wensen van leraren. Ik hoor vooral leraren ook weer zeggen: we hebben te weinig tijd. P van de A minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Radio 1.